Acht uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De komende Deense premier Torning Schmid heeft een minderheidscoalitie gevormd. De Sociaaldemocraten heeft bekendgemaakt dat ze gaat samenwerken met de Socialistische Volkspartij en de sociaal Liberalen. Voor een meerderheid in het parlement is de coalitie afhankelijk van de radicaal-linkse roodgroene alliantie. Kort voordat Torning schmidt koningin Margrethe informeerde over haar plannen... zei ze dat haar regering Denemarken wil moderniseren. Op korte termijn wordt ruim 1,3 miljard geïnvesteerd om de economie te stimuleren. Verder wordt het immigratiebeleid naar verluid versoepeld. De afgelopen tien jaar werd Denemarken geregeerd door een centrumrechtse minderheidscoalitie... gedoogd door de nationalistische volkspartij. Een 18-jarige vrouw uit Hengelo, die twee keer eerder is aangehouden voor dreigementen op Twitter, is vrijdagavond opnieuw aangehouden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De vrouw bedreigde via Twitter diverse personen en instanties met de dood. Ook plaatste ze veel beledigende teksten. Ze zat al twee keer eerder korte tijd vast voor dreigtweets. Ze bedreigde onder meer medewerkers van het UWV, omdat ze een uitkering eiste. Vrijdag ging de vrouw opnieuw in de fout. De politie van Hengelo draagt haar nu over aan hulpinstanties. PSV heeft de drie punten overgehouden aan de wedstrijd tegen NEC. In Nijmegen werd het 2-0 voor de Eindhovenaren. Pas in de 85ste minuut opende Labayat de score... en twee minuten later bepaalde Matafs de eindstand op 2-0. PSV stijgt door de winst naar de tweede plek op de ranglijst... achter AZ, dat met 3-1 won bij VVV. Andere titelkandidaten lieten punten liggen. Ajax verloor met 0-1 van Groningen. En Feyenoord ging thuis hard onderuit tegen ADO Den Haag. Het werd 3-0. FC Twente Excelsior werd 2-2. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist. Morgen is het opnieuw zonnig en het wordt dan 19 graden aan zee. En 23 in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knooppunt Diemen en Muiden 2 kilometer file. En de A1 de andere kant op staat tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. En iets verderop tussen Amersfoort Noord en Afrit Bunschoten 2 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 3 kilometer tussen Veenendaal West en Maarsbergen... Op de A20, Ring Rotterdam, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein, 2 kilometer. En tenslotte de A28, Amersfoort richting Utrecht. tussen Afrit den Dolder en Utrecht, 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Constantijn Huygens, Hugo de Groot, Prins Maurits... ze lieten zich graag portretteren door Michiel van Mierenveld. De Delftse meester was de succesvolste portretschilder... van de Noordelijke Nederlanden, hofschilder van de Oranjes... en geslaagd ondernemer. Michiel van Mierenveld ontdekt de hand van de meester... in een prachtige tentoonstelling tot en met 8 januari... in Museum Het Prinsenhof in Delft. Op 4 oktober is het weer Dierendag. Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de veeindustrie. Help ze door ze één dag niet op te eten. Doe mee. Eet geen dieren op dierendag. Kijk op wakkerdier.nl De hel op aarde. Zo kun je de gedwongen overtocht van Afrika naar Amerika... het beste omschrijven. 14% van de 600.000 slaven sterft aan boord van het slavenschip. Kijk vanavond naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Roué Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR. Dit is Radio 1, VPRO, NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag staat het in het teken van het dier. Want op 4 oktober, dierendag, zijn we extra lief voor de beestjes: een aai, een koekje, een snoepje of een wandeling. Maar wij vragen ons af, bij labyrinth aan de vooravond van Dierendacht... of we de dieren daar eigenlijk wel een plezier mee doen. En als dat niet zo is, wat moeten we dan wel doen... om het het dier naar de zin te maken? Hoe zou de wereld er idealiter uitzien als de dieren het voor het zeggen hadden? Jaap Koolhaas zit in de studio in Groningen. Hij is hoogleraar gedragsfysiologie aan de universiteit al daar. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u zelf huisdieren? Uh, niet meer, maar lang gehad. Katten en honden. Oh, dat klinkt alsof er net iets tragisch is gebeurd. Ja, ja, die, uh, wij wonen dicht bij een weg en de katten die, uh, waren onvoorzichtig bij de weg. Dus dat, dat, dat kost slachtoffers. Wat een droef verhaal. Ik las in het Financieel ja. Dagblad dit weekend hadden ze een hele mooie reportage... over mensen die hun uh, dier laten opzetten na, uh, na de dood. Dat, de, ja, de, de, kijk, mooi, je, je hecht je toch aan dieren. Je hecht je toch aan dieren, je kan er wel iets bij voorstellen... Maar ik vind het wel een beetje bizar om een opgezet huisdier dan nog in huis te hebben. Het leven is eindig. Dat geldt zowel voor, voor mensen als voor dieren. Interieurtechnisch vond ik het ook niet aan te bevelen. Zo zijn bij opgezette rondwijder. Dat staat nee. niet mooi naast de bank. <laughs> Berry Spruit zit hier, hoogleraar etologie en welzijn aan de Universiteit Utrecht. Heeft u huisdieren? Ja, nou ja, voor het huisdieren kunt noemen. Ik heb een aquarium met vissen. Maar ik heb ook wel nou ja, een Ja, honden zijn toch ook volwaardige huisdieren? Ja, het zijn ook volwaardige huisdieren. Maar die leven meestal toch in hun eigen wereldje, in hun eigen omgeving. Dat, uh, daar heb je iets minder contact mee dan met uh, katten en honden. Denk je? Denk ik, ja. Ik laat ze niet uit en ik aai ze niet. En, uh... Nee, nou, nou hoorde ik net een spotje op de radio over, over Dierendag. Toen zeiden ze, nou ja, eet dan 4 oktober één dag geen vlees. En ik dacht, er gaan we alweer. Daar begint de hypocrisie alweer. Eén dag een vega burger, dat is toch een soort aflaat? Wat vindt u ervan? Ja, dat is een beetje even stilstaan bij en dan weer over tot de orde van de dag. Dat zal op zichzelf niet zoveel helpen. Maar op zichzelf vind ik die acties van wakke dieren niet verkeerd. Want je denkt als iedereen minder vlees zou eten... dus niet helemaal zonder, maar gewoon minder... Um, dat het er een stuk beter voor de dieren uit zou zien. En dan zou de prijs misschien ook iets omhoog kunnen... Dat mensen het ook als een soort luxe zien. En met die prijs kun je de dieren wellicht weer beter huisvesten. Dus op zichzelf vind ik het niet zo gek dat wakker dier regelmatig uh, met dit soort acties komt. Maar alleen op we Werelddierendag geen vlees eten. Als het daarbij blijft, nee. nee er is... zit geen soda aan de dijk. Dan, dan zit het geen soda aan de dijk. Ik ben zelf ook uh, uh, symbolisch, hè. Ja. Ik ben zelf ook hypocriet. Kan, kan ik er gewoon uh, eerlijk over zijn? U ook? Uh, je, wil, je bedoelt dat ik op Werelddierendag geen vlees eet? Ja, of, uh, of dat u in het algemeen uh, uh, zich druk maakt over de bio-industrie. maar wel gewoon biefstuk eet? Nou, zo weinig mogelijk. Relatief weinig. Zeker niet elke dag. En uh, nee, als, als ik kan kiezen, dan kies ik... Ja, uh, ja we wij, wij eten inderdaad vlees en uh, proberen daar wel wat op te bezuinigen. Maar die hypocrisie zit erin, dat klopt. En het is ook wel, maar ze hebben natuurlijk wel gelijk, wakker dier. Dat je dus aan de ene kant heb je beesten die je aait en, en knuffelt en waar je aardig voor bent, en dat je uh, andere beesten gewoon uh, opeten en in kleine stalletjes bewaart. En soms zijn het ook dezelfde. Je mocht maar konijn zijn, bij Bruij. Ja, dat is een heel interessant. In Nederland, uh, afhankelijk waar het konijn zich bevindt, valt hij onder verschillende regelgevingsartikelen, dus als het een proefdier is... Nou ja, dan is zijn leven behoorlijk beschermd, maar aan de andere kant ook ingeperkt. En als het buiten rondloopt, dan kan het af en toe bejaagd worden... en het is een huisdier en het is ook nog eens een keer een dier wat gegeten wordt... en waar de vacht ook nog van gebruikt wordt. Dus het konijn, ja, daar hebben wij allerlei rollen aan toebedeeld... en afhankelijk van de rol gaan we er verschillend mee om. Dat is natuurlijk heel erg verwarrend en zo krijg je ook nooit draagvlak... denk ik, in de maatschappij voor een dier of een bepaalde diersoort als al na de omgeving waar het dier zich bevindt... Weer andere regels toe gaan passen. Ik vind het heel verwarrend en heel onwenselijk eigenlijk. De, de vraag is uh, hoe de wereld eruit zou zien... als je het echt uh, volgens uh, het dierenverlangen zou doen. Laten we dan maar met het konijn beginnen. Was Bill dat konijn? Ja, dat is heel erg moeilijk. Want dan vraag je mij om in het konijn te verplaatsen. Dat is eigenlijk uh, iets wat gevaarlijk is. Dan heb je al snel de, de neiging om uh, het konijn te vermenselijken. Maar ik denk dat de meeste dieren zouden willen dat wij hen met rust zouden laten. Uh, dat ze een aantal vrijheden in hun leven hebben. Uh, dat ze doodgaan en dat ze het slachtoffer worden van predatoren die hun opeten. Dat is nou zeggen all in the game. Uh, maar dat ze daarvoor tenminste een leven gehad hebben... wat uh, volgens dat dier, volgens de eigen waarde van het dier, de moeite waard is geweest. Dus Spanning wil het dier. Ik denk dat het dier... Uh, ja, spanning, uitdagingen, uh, zich voort kunnen planten. En dan op een gegeven moment, en niet op stokouder leeftijd... maar waarschijnlijk eerder, als het nog zeg maar in, uh, in een goede gezondheid is... of het neemt net af, dan het loodje leggen. Maar ik denk dat er nu heel veel mensen zitten luisteren... denken, nou Poekie spint elke dag en die is hartstikke gelukkig. Uh, hoe weet meneer Spruit dat nou, nou dat hij spanning wil? Uh, uh, als je kijkt hoe de, de hersenen, zal ik maar zeggen, uh, emoties produceren... Uh, dan zijn dat eigenlijk dynamische dingen. Er zijn golven of er zijn bergen en er zijn dalen. En zonder stress is er geen welzijn. En welzijn heeft een functie in het brein om eigenlijk het gedrag te sturen. Het is niet zomaar een gelukkige bijkomstigheid in de evolutie... dat wij een positieve emotie kunnen beleven. Het is gewoon een feedback-signaal. Zo van dit doe je goed, daar moet je mee doorgaan. Maar dat doe je alleen maar, en inspanning pleeg je alleen maar... als het een probleem is. Dus Als er een probleem is, een uitdaging, dan kun je zeggen dat is sprake van stress. Dat moet opgelost worden. Ben je op de goede weg? Dan is dat positief. En als het opgelost is, zeg je, heb je een soort uh, genoegdoening, een zucht van uh, opluchting kun je dan slaken en dat voelt als plezier. Dus het heeft gewoon een functie en die functie activeer je alleen maar als er een probleem opgelost is. Ja, Koolhaas, bent u het daarmee eens dat dat, ja, ik ben dat er constant zeer mee eens. geluk kan dus niet? Je kan dus niet altijd gelukkig zijn, nog mens, nog dier. Nee, ik ben het, het daar zeer mee eens. Het uh, welzijn heeft heel veel te maken met het uh, succes van, uh, van eigen gedrag. En uh, autonomie is daar een heel belangrijk iets in. Het dier zelf bepaalt hoe die bepaalde problemen oplost. Dus de kat, de kat wil doet. zich ontplooien? Dat is, dat is eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Hier rond het huis loopt inmiddels een, een verwilderde huiskat. En uh, die heeft het denk ik uitstekend naar zijn zin. Uh, die, die kan echt zijn kostje bij elkaar scharrelen. En ik denk dat dat uh, voor dat dier... Uh, het welzijn van dat dier uitstekend is. Hebben dieren dan ook depressies? Ja. Um, dat, dat, ze kunnen zeker allerlei tekenen van depressie... wat wij bij de mens depressie noemen, kunnen ze vertonen. En dat gebeurt vooral wanneer... Um, gedrag uh, geen succes heeft uh, wanneer een situatie niet meer beheersbaar is door het dier en het dier in feite er geen oplossingen voor heeft dan uh, kunnen inderdaad allerlei tekenen van depressie ontstaan Barry Spruit heeft u dat wel eens wels... gezien? Uh, dat hebben wij onderzocht uh, met ratten die hebben we in, in, inderdaad in een onbeheersbare situatie geplaatst uh, Geeft genoeg volgens een protocol wat van Jaap Koolhaas afkomstig is. Dus na een nederlaag en isolatie. Dat zijn voor sociale dieren zoals een rat, zijn dat dramatische gebeurtenissen. Als je en een pak slaag krijgt en daarna nog in je eentje in een kooi zit, dan ontwikkelen zich verschijnselen. En dat is een van de belangrijkste kenmerken, is de ongevoeligheid voor plezier. Dus bij mensen is dat ook een symptoom van depressie. Bij heel veel patiënten, tenminste, die aan depressie lijden... 50%. Het leidt aan anhedonie, heet dat. Heb je geen interesse meer in. Plezierige dingen die een aantocht zijn, je verheugt je nergens meer op. En dat zie je bij ratten ook. Als je een rat dan belooft, over tien minuten komt er een, uh, een ijsje aan, zal ik maar zeggen. Hoe, dan... hoe doe je dat? Een rat beloven dat er een ijsje aankomt? Oh, een simpele conditionering. Je kan een rat leren dat er over een aantal minuten iets leuks gaat gebeuren. En normaal springt een rat dan een gat in de lucht, bij wijze van spreken van dat hij daar trek in heeft. En een depressieve rat doet dat niet. Dus hij heeft geen gevoel meer. Om uit te kijken naar iets wat positief voor de Het interesseert het is. hem helemaal niks meer als er een eitje in... of, of, nee, of een suikerklontje. Dat het is een aankomt. interpretatie, maar daar lijkt het heel erg op. Het Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat als, als, een, als een rat heel blij is dat er een suikerklontje aankomt, dat hij ook niet gelukkig is. Omdat hij heel erg opgaat in, in het zwelgen en in verlangen. Uh, dat hangt er vanaf. Op zichzelf is uh, je een. De afwisseling kan een positief signaal zijn. Hij krijgt niet elke dag de hele dag suiker. Uh, dat is normaal een standaardvoer, zal ik maar zeggen. Niet zo heel smakelijk, omdat het nogal eentonig is. Maar er zit wel alles in wat het dier nodig heeft. Dus dan is je verheugen... vergeef me de menselijke interpretatie... op iets wat afwijkt... of iets wat lekkerder is dan gemiddeld... is vrij normaal. Ja, Als de rat natuurlijk, bij wijze van spreken... helemaal nooit goed te eten krijgt... en hij gaat helemaal... Buiten zinnen, omdat hij eens een keer wel wat eten krijgt, dan, dan zou je gelijk kunnen hebben. Dan is er sprake van een tekort. En dan is het een overmatige expressie van dit positieve gedrag. van ja, dat wil ik nou eindelijk ook wel eens. Dus de, de interpretatie is altijd moeilijk. Maar hier zou je dus potentieel een meetinstrument kunnen hebben. Ja. om het geluk van dieren, bijvoorbeeld in de bio-industrie, te meten. Ja, nou, dat hebben wij ook wel gedaan. We hebben het met biggen gedaan die uh, vroegtijdig gespeend zijn. Uh, het is met netsen gedaan te kijken of daar een probleem mee was. Het is bij paarden inmiddels gebeurd... en in Scandinavië is het met vossen... die daar gehouden worden voor bondkwekerij. Uh, is dat ook gebeurd? En wat bleek daaruit? Dan, dan, dan kun je dit als maat gebruiken... maar het is niet iets wat je standaard... grootschalig makkelijk toe kan passen... omdat je die dieren moet trainen. En je moet echt hun gedrag goed observeren... dus het is niet een druk op de knop... en ik ga 4000 varkens even monitoren, zo is het niet. Maar in principe zou je dit kunnen gebruiken... om na te gaan of of het dier nog zicht heeft, en uiting geeft aan dat het uitkijkt naar iets. Jaap Koaas, is het niet zo dat dieren net als mensen karakters hebben? Dat, dat het niet voor elk dier hetzelfde is? Ja, wij, wij doen al uh, sinds vele jaren onderzoek... wat je tegenwoordig horen zou kunnen noemen de biologie van, van persoonlijkheid. En naar uh, welke diersoort je eigenlijk ook kijkt... daar blijken dus inderdaad uh, sprake te zijn van persoonlijkheden. Het ene dier is niet het ander... En iedereen die huisdieren heeft, katten, honden, die, die weet dat. Elk dier heeft zijn eigen karakter in wezen. En dat, heeft, dat, dat karakter dat heeft een, een belangrijke uh, functie in, in de vrije natuur. Ook daar zijn dieren niet hetzelfde. En dieren zijn, zeg maar, de verschillende typen dieren op een verschillende manier aangepast om te overleven in die vrije natuur. En de, de hele groep profiteert ervan dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Dat is het voordeel waar u op bedoelt. De hele groep profiteert daarvan, ja. ja een, een groep heeft um, variatie nodig, wil die goed kunnen functioneren. Daar, daar hoort, een, hoort een mengeling te zijn van verschillende individuen. En, dat zou je dan, en dan zou je helemaal moeten gaan casten wie bij wie in de stal moet... als je varkenshouder bent. Dat je niet alleen maar uh, verlegen of alleen maar agressieve varkens bij elkaar zet. Ja. Ja, dat onderzoek is in Wageningen ook, ook wel gedaan met varkens. En uh, het is humaan ook wel bekend dat je het um, beste succes in een groep mensen hebt... als daar een, een variëteit van persoonlijkheden in zo'n groep uh, aanwezig is. En datzelfde dat zien wij bij, uh, bij ratten en muizen uh, ook... 85% van uh, onze huisdieren is ongelukkig. Dat was een berichtje in de krant. En onze verslaggever Gerrit Kalsbeek die las dat in 2008 al. En die ging op zoek naar het geluk van het huisdier. En maakte een uh, serie Het Gelukkige Huisdier. We gaan luisteren naar deel 1. Sluit je ogen en ga met je gedachten... naar dieren die je lief hebt en lief hebt gehad. Luisteraars mag ik u een hartelijk welkom heten... in die wonderlijke wereld van het huisdier. Ik denk aan ze laat ze in je gedachten verschijnen. Hallo. Hallo, darling. You're just a beautiful bird. Dat schijnt een hele mooie wereld te zijn. Al heb ik persoonlijk weinig met al die harige, beschrupte of gevleugelde huisvrienden. I've told our listeners you can bark like a dog. Volgens mij horen dieren gewoon lekker in de natuur. Of in de braadslee. Maar niet in de huiskamer... En zeker niet in bed, zoals maar al te vaak gebeurt. Het uh, ver. That's a good boy. Toch denkt de meerderheid van onze landgenoten hier anders over. Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens heeft één of meer huisdieren. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nippo. Er zijn er iets van 30 miljoen, 19 miljoen vissen, aquariumvis alleen al. Ongeveer anderhalf miljoen honden, ongeveer 3 miljoen katten. Een half miljoen konijnen en knaagdieren. Zes miljoen vogels en sierduiven en dat soort dieren. Na, naar schatting een kwart miljoen reptielen en amfibieën. Katten zijn het populairst. En de reden daarvan is, is dat erg veel tweeverdieners een kat in huis nemen. Vinden het zielig dat hij in zijn eentje is. En nemen dan twee katten. 36% van de huisdierenbezitters heeft één of meer honden. Kleinere hondjes zijn heel erg in op het ogenblik. Omdat het lekker handzaam is. En ook Paris Hilton loopt met haar chihuahua tussen de borsten. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Hè? hondje tussen je borsten. Er is echt onderzoek geweest. De, het aaien of verzorgen van dieren verlaagt de bloeddruk. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Het hebben van verantwoordelijkheid is zelfs bij mensen in verpleeghuizen aangetoond. Dat ze maar kanariepiet hebben om ervoor te zorgen dat je nodig bent hè, in deze maatschappij. De vereenzaming. Ze zijn lief en ze zijn. Uh, ja, ze komen naar je toe. Ze om, om, om vragen aandacht. Het onbaatzuchtige. Het onvoorwaardelijke. Het nooit een dubbele bodem hebben, dat trekt aan. Ik denk dat een menige man en vrouw dubbele bodems hebben. En rotstreken, onberekenbaar zijn. En dat zijn dieren dus niet. En dat trekt aan. Er wordt ook uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan... waaruit blijkt dat uh, het hebben van huisdieren maakt... dat kinderen ook veel socialer opgroeien. En dat is ook vaak... <coughs> kan een reden zijn om dieren aan te schaffen... <coughs> Zelfs ik moet toegeven, veel mensen worden gelukkig van huisdieren. Maar worden veel huisdieren ook gelukkig van mensen? Laatst stond er een heel klein berichtje in de krant. Onderzoek. 85% van de huisdieren ongelukkig. Bij de mensen gaan vaak te ver. Laatst stond ook in de krant dat de KVS waren dood waren. Geknuffeld. 85% van alle huisdieren zwaarmoedig, depressief met psychische klachten. Dat is wel heel erg veel. Zou dat echt waar zijn? Zijn ze ziek als een In de komende korte serie gaan we dat bekijken: van dierenrijk en mensdom. Begin van al het begrip is het gesprek. Daarom start deze serie met de cursus Communicatie. Uh, nou, ik zal me eerst eventjes voorstellen. Ik ben dus Monique Hendricks en dit is mijn praktijk Parsifal. Een alternatieve behandelpraktijk voor dieren. We hebben vanmiddag de workshop Praten met dieren... op basis van het telepathisch communiceren met dieren. Wanneer je gaat praten met dieren en wanneer je dieren ook wilt verstaan... dan is het heel belangrijk dat je het dier beziet als een intelligente ziel... Op het moment dat je denkt, oh, het is maar een hond of uh, het is maar een kat... dan zul je dat ook niet uh, kunnen, zeg maar. Want dan kun je je niet uh, daarvoor openstellen. Waarom doen jullie mee aan deze cursus? Uh, nou, Monique heeft uh, twee keer een reading voor mij gedaan van alle twee mijn paarden. En toen had ik Monique een foto opgestuurd en daar uh, kwam heel veel terug wat inderdaad klopte. Dus ik dacht, ik wil dat zelf misschien ook uh, kijken of ik dat ook kan. Of in ieder geval zien hoe dat werkt, ja. Heb je ook een foto bij ik heb wel van zoiets twee foto's. Kijk. En ik heb ook nog een, een riempje in de halsbank wel. Maar begin jij meestal mee, als je dit zo vastpakt. Als ik begin, dan ga ik me altijd zo, dan ga ik me eerst concentreren. Ik, ik wrijf altijd een beetje zo. Dan krijg je vanzelf, begint het allemaal, dan, dan voel ik al meteen een, een warmte. Zo mm -hmm. dus voel ik een heel levendig dier. Ik denk dat heel veel dieren ongelukkig zijn en ik denk dat het met name komt door verkeerde behuizing, verkeerde voeding en een verkeerde omgang met dieren. De fout die mensen vaak maken is dat ze dieren bezien als mensen in een harig jasje. Wie laat de hond uit? Soms is het te laat voor een goed gesprek. Er moet baas of hond Zitten, wacht. of allebei Chef. in therapie. Zitten. Het huisdier kan in dit geval bijvoorbeeld terecht in Almere. Behalve de lelijkste stad van Nederland, ook thuishaven van een bekende TBS-kliniek voor honden. Dus Dit zijn honden die mensen opeten, andere honden opeten, kindertjes opeten, heel erg angstig zijn. Trauma's opgelopen hebben in hun verleden en ze komen hier bij de psychiater. Oftewel TBS. Uh, Martin Gauss, uh, dat is mijn stem. En waarschijnlijk kennen mensen die. En we zijn in het, uh, in het Martin Gauss gedragshal. Het is erg belangrijk dat je kijkt of honden, uh, hoe ze met kleine kinderen omgaan. Dan hebben we een pop en die bieden we hem aan. En als je nou even kijkt hoe deze Engelse buldog doet, dat is wel interessant. Moet je kijken. Nou, brengen we hem er even naartoe. En wat denk je? Hij gaat vervolgens, gaat hij... Uh, de verregaande verhumanisering van het huisdier, hij vertoont extreem dekgedrag op de kleuter. Nou, je begrijpt dat dat dus niet de bedoeling is, want het is meer dan incest. Als je opgegroeid bent als mens met een, met een kat in je jeugd of met een hond dat bepaalt of je later een kattenliefhebber bent of een hondenliefhebber. Dus dat is de hele gevoelige periode bij mensen, die ligt tussen de nul en drie en jaar. Als je dan al met een kat of een hond in aanraking komt, is het een sociale partner van je geworden. Maar wat is nou het, het rare daarvan? Als je dat dus meemaakt in je leven, dan zie je hem in de toekomst ook als een mens en vermenselijk je, en dan heb je de verhumanisering van het huisdier. Maar dat komt door je vroege socialisatie, zo heet dat. Nou, dan hebben wij verstand, dus we kunnen er afstand van nemen. Maar toch altijd diep in ons lijf gaan we dan troetelen. Gaan we dan denken van, uh, het is een mens. Hij denkt als een mens, hij voelt als een mens, enzovoort. Dan nou, heeft hij wel heel veel menselijke gevoelens, maar uh, je moet niet doorslaan. GELUIDEN Ik persoonlijk zal het niemand aanraden, maar er zijn jonge mensen die van hun dierenliefde zelfs een beroep willen maken. Dat kan je leren aan de opleiding diermanagement op het Van Hal Instituut in het Friese Jouwen. Ik ben Inge Koenis, ik ben bij de opleiding diermanagement betrokken als docent diergedrag, huisvesting en dieetvoeding. En we zijn hier in de binnenstal van het Van Hal Instituut. We hebben een omgekeerde dag- en nachtritme. Studenten overdag toch gedragsonderzoek kunnen doen. Ja, en op het ogenblik wordt er gewerkt aan een uh, verrijkingsonderzoek. Er wordt gekeken hoe de dieren, ondanks het feit dat ze in proefdierbakken ja, gehuisvest worden, hoe ze dan toch wat meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. En een van de verrijkingsmiddelen is. Een wc-rol. Wc kunnen ze knagen, een nestje bouwen. Ik zie daar ook een echt holletje. Hoe noemen jullie dat? Speelhuisje. Denk ik. Dan las ik een tijdje terug in de krant dat 85% van de huisdieren dus zo ongelukkig zijn. Denk je dat het zou kunnen? Ik denk dat heel veel mensen met honden sowieso de opvoeding... Uh, ja, dat ze daar echt fouten maken, terwijl ze dat zelf niet in de gaten hebben... waardoor de hond gewoon tegenstrijdige signalen krijgt en helemaal niks meer van snapt. Dus wij kunnen vaak met ons stem het ene zeggen... en denken dat we de hond een commando geven... maar ons lichaam straalt een heel ander commando uit. De hond is zo slim dat hij daarmee leert om te gaan. Want jij, jij doet wat dat en je zegt, zus, ik weet wel wat je eigenlijk bedoelt... maar Mensen hebben niet eens door dat het vaak de hond is die hun leven bepaalt. Terug naar de basis, gewoon naar de wolf. Ja. In de roed, dat zijn hele kleine dingetjes, zoals dat je de hond voor laat gaan... als hij naar binnen gaat in een deur. Ja, normaal gesproken gaat de roedelleider voor. Dus dan denkt hij, oh, huh, uh, ik snap het niet meer, jij bent toch de baas? Ja, of als je hem verzorgt... De ondergeschikte is vaak degene die verzorgt. Nou, als jij je hond kant, dan is hij ook eigenlijk helemaal in verwarring natuurlijk. Als je over welzijn praat in het algemeen... moet je je al door realiseren dat dieren er voor mensen zijn. Primair moeten wij heel gelukkig zijn. Dus wanneer jij het gevoel hebt, ik voel me fijn... omdat ik die hond leuk en grappig vind... dan krijg je wederkerigheid. Dan vind je het gezellig om met hem te lopen. Dus ben je bezig met een soort sociaal contract... Als mensen dus niet zich realiseren dat je samenwerking moet doen... dat je zijn intelligentie moet gebruiken... dan is in principe die hond een geestelijk wrak aan het worden. Er gebeurt niets met hem. Saai, zo saai, zo saai. Maar ik heb ook een beetje moeite met de uitdrukking gelukkig zijn... Dat is al te menselijk. Of met een mooi woord antropomorfistisch. Kijk, als ik als etoloog naar mijn hond kijk... en ik kom vanmiddag weer thuis... Dat gaat, dat dat dan zijn ze wild enthousiast. En die staat die gaat hartstikke heen <tie> en weer. Dus iedereen die roept, wat zijn uw honden blij. Maar als etoloog zeg ik, ze zijn gestrest. Oh. De adrenaline negeert door hun uh, bloed op dat moment. Dus, en dat is het stresshormoon. En dat is goede stress. Het probleem bij dieren ontstaat... Als er chronische stress is. En dat geldt natuurlijk voor mensen ook. Als de stress niet kan ontladen en blijft hangen. en de adrenaline blijft stromen. dan hebben we te maken met uh, problemen. En uit onderzoek weten we dat bijvoorbeeld konijnen al binnen 24 uur. dan een maagsfeer ontwikkelen. Terug naar het Zeeuwse klooster Sanden. Al waar de cursus telepathisch communiceren met dieren. Die eerst de eerste vlucht afwerpt. Dat is moeilijk. Stel eens een vraag. Uh, wat, uh, wat ik probeer is even op je eigen manier door te gaan. zonder. Vragen, want dan ga je weer naar je ratio toe ben ik bang. Ja, precies. Als je nou heel goed in je gevoel zit. Mijn handen gaan wel helemaal tintelen. Dus... Oké, okay, ja, goed je ogen sluiten. Ga naar de in mijn gevoel. Waar komt het vandaan? He heeft hij. ja lijkt me, heeft hij zijn pootjes een keer verbrand of zo? Ja, hij is heel bang voor vuur. Ja. Zou misschien daar iets mee te maken kunnen hebben. Dan stel ik in mijn hoofd die vraag, waar, waarom ben je bang voor vuur? Uh, wordt hij heel angstig en klein? Hij wil hij het er niet over hebben. Oké. Okay. He, heeft u wel een vriendje of zo waar die veel mee speelt binnen? <laughs> <laughs> dat is heel zo raar. Ja. Ik zie ze met z'n tweeën over. De, ja. Rollenbollen. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, leuk. Zie je dat nou je je echt laat raken door het dier? Ja. Echt bij je gevoel blijft. Ja. Met alle dingen die je ja, op dat je zetten kloppen. Ja. Ja, maar dan komen er ook flitsjes voorbij. Ja. En, ja. ja. Dan moet je ook vertrouwen op die flitsjes. Ja. 85%. Procent. Ongelukkig. Diep ongelukkig, misschien wel. 85%? Procent, dat kan ik niet geloven. Nee, dat vind ik veel te veel. Fijn luisteraars. Als de sfeer goed is, dan vliegt de tijd. Nou, je liefdesgevoel voor dieren altijd vast. Voor ieder dier waar je in de toekomst mee gaat werken. <middels> Jullie mogen allemaal weer terugkeren met je gedachten naar de ruimte. Het gelukkige huisdier in serie, die verslaggever Gerrit Kalsbeek in 2008 maakte voor de VPRO Radio. En dit was daarvan deel 1. Berry Spruit zit hier in de studio. En in Groningen zit Jaap Koolhuis. Koolhaas, allebei experts van dier en gedrag. Meneer Spruit, 85% ongelukkig. Dat, dat lijkt mij inderdaad wat aan de hoge kant. Ik heb geen idee hoe ze aan dat getal komen en hoeveel dieren ze getest hebben en hoe ze die getest hebben en hoe ze geluk gedefinieerd hebben. Zoals in de uitzending gezegd werd, is geluk op zichzelf natuurlijk al een, uh, een wat menselijk woord voor een dier. Dus ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Maar dat er veel met huisdieren aan de hand is, dat, dat wil ik best aannemen. Maar of dat 85% is, dat weet ik niet. Het is vooral zo tragisch omdat die baasjes zielsveel veel van hun beestje houden. Maar, maar zoals dat in de liefde gaat, maak je daarmee niet iemand per definitie gelukkig. Nee, nee, dat uh, leidt bij huisdieren vaak tot uh, verwennerij en, en uh, tot projectie van je eigen verlangens op het dier. Dus je denkt als ik het dier geef wat ik zelf zou willen hebben, dan zal het wel goed zijn. Maar dieren, uh, en dat kwam ook in de uitzending naar voren, heeft natuurlijk zijn eigen diersoort specifieke eigenschappen, verwachtingen en gedragingen die het uh, wil vertonen. En gedragingen van de mensen waar het op reageert. Want het dier is, ziet de mensen ook vaak als een soortgenoot, vanwege die socialisatie, zoals Martin uh, Gauw zei. Maar de dier is niet zo intelligent dat hij kan bedenken van ja dat is een mens, ik moet het anders interpreteren. Nee, dat hoort inderdaad bij de roedel. Uh, dus dat leidt vaak tot problemen, verwennerij, apathie uh, en onduidelijke sociale verhoudingen tussen mens en dier. En de mens, maar de mens heeft natuurlijk de verantwoordelijkheid en die denk ik vergeet heel vaak dat de hond een hond is met hondspecifieke verwachtingen en gedragingen die het graag wil vertonen en dat het er niet op zit te wachten om in bed genomen te worden... of gewassen te worden, of een petje op te krijgen... of een zonnebril op te krijgen. Laat staan of... in, in therapie te moeten. Laat staan in therapie te moeten, ja. Als we het uh, echt aan de dieren over zouden laten... u zei al eerder, ze willen spanning, ze willen zich ontwikkelen... ze willen overwinningen boeken en nederlagen leiden. Kunt u, kunt u nog iets noemen van hoe de wereld eruit zou zien... als je de dieren de macht gaf? Nou... Dat klinkt als de, de, ja, de film. planetenfilm. Ja. Maar ik, leuk, ik, ik denk dat dieren uh, graag autonomie nastreven. En uh, dat soort gedrag willen vertonen waar, waarmee ze door de evolutie uitgerust zijn. En een dier denkt niet naar hoe de wereld eruit moet zien of eh, wat zijn ambities op de lange termijn zijn. Het wil gewoon zijn eigen diersoort-specifieke gedrag vertonen en in, in een context leven waarvoor het dier geëquipeerd is. Dus uh, in het geval van een kip, is dat dat hij lekker door het stof wil schuiven, en, en een varken wil een beetje rollenbollen? Ja, een varken wil modderbaden hebben, wil in familieverband leven... wil scharrelen en wil exploreren. Heeft een zekere hoeveelheid ruimte, maar vooral een zeker hoeveelheid prikkels nodig. Ja, die maar, het zelf op kan zoeken. Ja, Koolhaas zei net, meneer Koolhaas, dat, dat, dat het ook nog karakterspecifiek is. Dat het ook nog per dier onderling verschilt. Jazeker. Sommige dieren die, die kunnen heel goed omgaan met een, een, een wisselende omgeving. En anderen hebben daar meer moeite mee. Uh, afhankelijk van, van de persoonlijkheid. Uh, Sommigen uh, doen het heel goed bij een hele stabiele uh, omgeving. En ja, dat, dat hangt inderdaad van het aard van het beestje af. En nogmaals, in een normale groep heb je dat soort extremen uh, um, altijd aanwezig. En dat heeft ook zijn functie in de natuur. Een, mo een mooi voorbeeld van um, als dieren het voor het zeggen krijgen... Um, is bijvoorbeeld het wilde zwijn en alle problemen daaromheen op de, op de Veluwe. Want dat zijn de, de groepen dieren die daar, uh, uh, denk ik, heel natuurlijk leven. Uh, maar voor de mens dan uh, tuinen, omploegen en weet ik veel wat. Dus dat, dat, dat is de situatie die je dan krijgt. Ja, nou In, in de bio-industrie zou je natuurlijk... Je, je, we hebben nu twee aspecten van geluk, het... het bevorderen van dingen die geluk uh, met zich meebrengen. En aan de andere kant het vermijden van dingen... die ongeluk met zich meebrengen. Meneer Spruiten, je hoort wel eens verhalen over dieren... die geslacht worden waarbij de pin niet diep genoeg gaat... waardoor ze nog bij bewustzijn zijn... op het moment dat ze een haak worden opgehangen... en dan doormidden worden gezaagd... dat ze spartelen of, of dat ze levend gevuld worden. Dat soort dingen lijken mij te vermijden. Uh, dat is te vermijden. Dat is natuurlijk een gevolg van de grootschaligheid. En de ongelooflijke economische druk die er op die sector uitgeoefend wordt... om vooral veel te produceren tegen een geringe prijs. En ja, en als je dan slachterijen hebt waar duizenden dieren per dag doorheen gaan... dan kun je zeggen dat is een incident op de grote aantallen. Maar het zijn wel hele nare incidenten. En dat heeft alles te maken, denk ik, met de economie... die, die deze sector natuurlijk boven het hoofd hangt... Uh, waar ze zelf uh, ook geen grip op heeft. Het zijn uiteindelijk, je kan zeggen de consumenten... maar dat vind ik een beetje flauw eigenlijk. Het zijn natuurlijk de, de retailers en, en de vrije wereldhandel... die dit soort, met elkaar dit soort druk creëren... waardoor je grootschaligheid krijgt. Wat kunt u als wetenschapper doen? Want, want uh, er zijn, nou ik denk toch wel duizend rapporten geschreven... over uh, hoe het zou moeten om, om meer dierenwelzijn uh, in de sector te krijgen. Maar... Ja, als het over economie en politiek gaat... dan betekenen rapporten niet altijd evenveel lijken. Nee. Ja. nou ja, Met de druppel holt de steen uit door vaak te vallen. Dus uh, er zitten weer twee wetenschappers in deze uitzending. Uh, en die blijven dat weer herhalen. En ik denk dat het gewoon van belang is... om uh, het feit dat dieren in ieder geval iets beleven. Ik wil niet zo ver gaan als Martin Gauss veel menselijke belevingen hebben. Maar ze beleven de dingen op een eigen diersoort specifieke manier. Maar ze beleven wel iets... En geef ze daarmee het voordeel van de twijfel. En laat het vooral niet aan een vrije markt over. Dat doen we met uh, dode dieren, dat heet dan vlees. Daar hebben we ook een autoriteit voor. Dat wordt ook gekeurd, Het wordt ook door de overheid gecontroleerd... of alles hygiënisch is en niet besmet is en wij er niet ziek van worden. En er zijn wel meer zaken waarbij de overheid een norm stelt. Maar gek genoeg, als het over levende dieren gaat... dan wordt het eigenlijk een, een spel van de, van de markt. Uh, en dat is iets waar je iets aan kan doen. Je kunt, kunt, je kunt prijzen proberen te invloeden. Je kunt uh, duurder, uh, laten we zeggen, duurder dierlijke producten stimuleren... Uh, door er meer subsidie- of belastingvoordelen aan te geven. Je kunt er van alles aan doen om het de consument gemakkelijker te maken om het goede te kiezen. Want veel consumenten willen wel als je het ze vraagt... alleen als ze een andere rol hebben op vrijdagavond in de supermarkt... dan zitten ze in een andere context en dan vergeten ze dat even. Ja, dat is misschien wel het meest kenmerkende verschil tussen, tussen mensen en dieren... dat wij verschillende rollen aan kunnen nemen. Wij kunnen op het ene moment een dierenvriend zijn... en het andere moment uh, er totaal niet over nadenken. Een kat is meestal gewoon hetzelfde. Maar wij zijn anders op ons werk dan thuis of in de supermarkt... dan in de kinderboerderij. Ja, dat wordt vaak negatief uitgelegd als hypocrisie... maar ik denk dat het in het aard van het beestje mens zit... dat wij inderdaad onder verschillende omstandigheden of in verschillende contexten... verschillende uh, rollen aan kunnen nemen. En dat we onze maatschappij ook zo inrichten. Want we hebben dieren die thuis zijn en die horen bij de mensen... en die vallen eigenlijk onder het uh, norm- en waardepatroon wat wij mensen toekennen. En dan bouwen we grote schuren waar we vooral geen visueel contact mee hebben. En dan zit er een heel andere groep van dieren en die valt onder een andere rol. En dan gaan we op een andere manier mee om. En de botsingen vermijden we. Als we vis kopen, zit er geen kop en staart meer aan. En als we een kip kopen, is het een filetje. Zo hanteren wij eigenlijk de grens om onze eigen rollen in stand te houden. Maar of we is... laten een clowns op de boterhamworst uh, graveren... Ja. waardoor het net op Bassie en Adriaan ja. lijkt. Dan heb je in ieder geval niet het idee dat je een vark hebt gegeten. Maar op het moment dat je daar bewust van bent, en wij er nu zo over praten... kun je er ook zeggen, nou, misschien is het toch wel belangrijk... om die verschillende rolpatronen eens te doorbreken... en niet uit het oog te verliezen dat het in alle gevallen om dieren gaat. We gaan zo uh, wat praktischer praten over hoe je zo'n stal zou kunnen inrichten... en ook of wij uh, mensen niet steeds meer op dieren lijken. It's true You carry on As if I don't love you And so we find the way To cover all Out other. the now The rooms for us Are empty Like the letters Never sent me And words are like A lesson. you're An instrumental too You Never Go There uh, werd uitgevoerd door Feist. We hebben het over dierenrechten. Hier uh, aan tafel zit Berry Spruit en in Groningen zit Jaap Koolhaas. Uh, allebei uh, hoogleraar. Moeten we dierenrechten geven? Een aantal jaar geleden sprak ik filosoof en organisatiekundige René ten Bos. Hij schreef een boek daarover, Het Geniale Dier. En het gaat erover dat wij mens en dier steeds verder van elkaar afkomen te staan... terwijl we toch ook heel veel op elkaar lijken. Laten we eens luisteren. Is de mens niet ook een dier? De mens is een dier, een speciaal soort dier... die zich redelijk onderscheidt van andere dieren. Kijk, het gaat niet aan om het verschil tussen mens en dier weg te poetsen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van Darwin geweest. Want men beroep zich meestal op Darwin als het gaat om te laten zien dat het verschil tussen mens en dier niet, uh, niet bestaat. Wat ik in het boek probeer te laten zien is dat die grens tussen mens en dieren er wel is... maar dat die grens niet eenduidig is. Dat die ambivalent is, ingewikkeld is, complex. Dat sommige dieren op andere manieren van de mens verschillen dan andere dieren. En dergelijke manieren meer. Je kunt niet zeggen van er staan twee essenties, mens en dier, tegenover elkaar. Bent u voor dierenrechten eigenlijk? Nee. Absoluut niet. U, bevindt, u vindt het gewoon onzin? Ja. Maar ook, broer, ja, je hebt al die verhalen van biggetjes... die worden onverdoofd, gecastreerd en dat is zielig... want dan gaan ze krijzen en dat doet heel veel pijn en, en dat soort dingen. Ik denk dat dierenrechten niet bij zullen dragen tot een beter lot van dieren. Uh, ik denk dat de enigen die daar veel baat bij hebben... dat dat de juristen zijn die vervolgens uh, mogen gaan uitmaken hoe wij moeten omgaan met dieren. Dat betekent dat we weer een laag van expertise... tussen ons en onze omgang met het dierlijke gaan plaatsen. Daar klaag ik in het boek vrij veel over. En dat die omgang met het dierl dierlijke voortdurend bepaald wordt door experts. Of dat nou boswachters, biologen. Omdat wij gewoon eigenlijk niet meer weten wat een dier is. Ja. Ik bedoel, ja. Dat, is het, dat, dat is wat er aan de hand is. Dat ja. Je zegt tegen een kind, uh, een kind zegt man... is dat een varken, dat wil ik niet eten, Dan zeg je opeten. Want varkens zijn er om opgegeten te worden. Maar die kat die moet je aaien en daar moet je lief voor zijn. Ja, dat, is, dat, dat doen wij, ja. Wij zijn uh, sterk bezig om die dieren op de een of andere manier... toch een soort geprivilegeerde positie in ons menselijke universum te geven. Dat gaat ten koste van een hele hoop andere dieren. En uh, ik denk dat het, dat het dier, de laatste zin van het boek... probeert het ook tot uitdrukking te brengen. Dat het veel belangrijker is om het dier zijn sluiperigheid, zijn funzigheid... zijn littekens en dergelijke weer terug te geven. En dat het belangrijker is dan dat je dat dier rechten teruggeeft. Zij filosoof René Ten Bos een aantal jaar geleden in het programma Hoezo Radio. Berry Spruit, bent u het daarmee eens? Dat, dat het dier weer zijn natuurlijke plek in de samenleving moet krijgen? Dat hij weer dier moet worden? Daar ben ik het wel mee eens. En dat het invoeren van dierenrechten iets is wat weer eigenlijk het vermenselijke van het dier is. Want als recht uitgekristalliseerde normen en waarden zijn, dan gaan wij dus onze normen en waarden. Opleggen aan dieren, ja, wat gebeurt er dan als een hond het konijn van de buren doodbijt, wordt hij dan aangeklaagd voor moord? Of uh, gaan we dan hondenrecht hanteren? Ik dacht, nee, volgens de, de, de hondenrechten zou dit volkomen normaal uh, legitiem gedrag zijn. Nou, dat wordt echt een onzinnig verhaal. Ik denk, wij zijn verantwoordelijk voor de dieren die wij zelf houden. En dan moeten we zelf onze eigen recht op onszelf op toepassen of we die verantwoordelijkheid goed nemen. Maar daar moet het niet voor nodig zijn om een dieren dierenrecht in de grondwet op te nemen. Het lijkt mij onwerkbaar en het lijkt me ook iets wat typisch voor mensen is. Maar je, zou wel, je zou wel kunnen zeggen dat, dat, uh, dat er bepaalde regels zijn... waar je aan te houden hebt wanneer je beesten houdt voor welk doel dan ook. Dat staat al in de wet. De, de, de, zeggen, de, in artikel 36, de uh, wet uh, welzijn dieren... dat begint met dat we respect moeten hebben voor de intrinsieke waarde van het dier... Um, dus in, in wezen zijn, die, als we maar de wetgeving zouden handhaven op de juiste manier, dan zijn er al genoeg wetsartikelen waarmee je een heleboel kunt doen. Maar ja. de rechtelijke macht kan er niet zoveel mee. Het heeft ook geen prioriteit en het handhaven is heel moeilijk. Ja, maar meneer, meneer Koolhaas, binnenkort hebben we Animal Cops. Dan wordt het heel makkelijk, want dan zit op bel je gewoon, uh, dat, uh, wat was het, vier, vier, vier dan zeg je. Ik zie daar een feestal staan en daar hebben ze veel te veel varkens in een klein hokje. Ja, dat, dat kan nu ook al en daar heb je geen, geen echte dierenrecht voor nodig. Het is net onze huidige wetgeving geeft ruim voldoende mogelijkheden om, om daartegen op te treden. Ja, dus um, ja, de, de dieren waarvoor wij verantwoordelijk zijn, daar, daar hebben wij onze humane wetgeving voor nodig. Um, dierenrecht... Dat wordt al inderdaad al heel iets. Dat moet je per diersoort dan verder gaan specificeren. En het wordt al uitermate verwarrend dan omdat dieren nou eenmaal anders zijn dan, dan elkaar. Ja. Vroeger was het makkelijker. Want we hadden mensen had zichzelf een geprivilegeerde positie... tussen alle dieren toegekend. En dan waren alle dieren gewoon door, door, door God op aarde gezet om ons te dienen. En daar mocht je dus ook naar eigen goeddunken over beschikken. Maar tegenwoordig door de wetenschap... blijken we voor 99% hetzelfde DNA te hebben. Onze hersenen blijken uh, hetzelfde te functioneren. We zijn steeds meer zelf dier geworden. Ziet u dat ook zo? Ja, ja... De... Um, er zijn een heel aantal fundamentele biologische principes die in feite voor alle, zeker alle zoogdieren en misschien nog wel verder, uh, uh, gelden. Um, en dat, dat loopt van, van emoties tot inderdaad ook, ook welzijn, uh, positieve, negatieve emoties. Um, allerlei vormen van gedragingen, dat komt door dat hele dierenrijk uh, voor. Dus als en, je een uh, mens goed wil leren kennen, dan, dan moet je vaak een dier als proefomgeving nemen. Dan moet je in het brein ja. van een ratje kijken. Net wat u eerder zei hè, dat, je, dat je bij ratjes uh, leiders en volgers hebt. Is dat dan bij, bij mensen ook zo? Is dat aangeboren? Ik, ik denk dat dat uh, nou, aangeboren is weer, weer een ander verhaal maar dat uh, dat, dat een, een principe is wat je bij door het hele dierenrijk heen, uh, heen vindt dat daar um, uh, inderdaad leiders en volgers wij noemen dat uh, uh, proactief meer agressieve dieren die zelf hun situatie bepalen naast dieren die veel makkelijker de situatie accepteren voor wat, uh, zo, voor wat het is. Maar zou je dat en... zo op, op mensen kunnen projecteren? Want dat lijkt me altijd nog zo moeilijk. dat je, uh, je, je vindt iets in het brein van een ratje en dan vervolgens ga je kijken naar een mens... en dan zit er toch nog wel verschil tussen. We zijn toch ergens ook wel weer heel anders. Jawel, de, nou, dat gaat voor een deel terug naar tamelijk... Uh, uh, primitieve hersenstructuren of hersenstructuren die uh, door de evolutie uh, bewaard zijn gebleven. En uh, een, een neurotransmitter, een signaalstof als serotonine, die komt van, van insecten tot um, uh, lagere uh, diersoorten, zoogdieren, uh, mens komt die voor. Dat heeft in feite dezelfde soort functie. Het is dus een evolutionair heel goed bewaarde functie. En ik denk inderdaad dat je, dat, soort, dat je veel kunt leren van de mens... door goed dieren te bestuderen. Dan was volgens mij uit het onderzoek met die ratjes ook gebleken... dat als een rat dan eenmaal de leiderschapspositie had... dat hij ook steeds meer hormonen ging aanmaken, testosteron en zo... en, en dat zijn hersenen een beetje gingen groeien. Ja, de, de ervaringen, en met name dit soort winnaarservaringen... het, het winnen van gevechten is, is uitermate belonend... En uh, uh, dan zie je dus ook dat dat zichzelf zelf heel snel versterkt en uh, in ons geval bij bepaalde uh, type dieren, persoonlijkheid van dieren, kan, uiteindelijk kan leiden tot uh, tot gewelddadig gedrag. En dat zie je inderdaad in het brein uh, terugkeren door uh, veranderende structuren, veranderende hormonen, veranderende signaalstoffen. Uh, die hele ontwikkeling kun je zien en die is ervaring afhankelijk, ja. Maar als, als mens en, en dier min of meer hetzelfde zijn... Dan, dan hebben we ook misschien een enorm probleem uh, wanneer we dieren willen eten. Want dan is er dus uiteindelijk geen manier waarop je dat rechtvaardig en goed kunt doen. Dus uiteindelijk, als we vlees willen eten... dan moet je toch maar hopen dat er ergens een, een fundamenteel verschil zit. Weten beesten bijvoorbeeld wat dood is? Dat lijkt me al een, een mooi verschil. Nou ja, er zijn wat, uh, um, wel wat waarnemingen waaruit blijkt dat... Uh, bepaalde diersoorten wel degelijk weten um, wat dood is. In elk geval dat een, uh, een soort rouwproces tonen... wanneer een van hun maatjes dood is. Dus dat, um, uh, dat, dat is bij olifanten, maar het is ook bij, bij chimpansees... en ik denk het te zien in onze katten, uh, dat dat niet anders is. Dieren weten wanneer anderen weg zijn, dood zijn... maatjes er niet meer zijn. Maar kunnen dieren ook zelfmoord plegen? Dat was een, was een vraag die hadden we hadden... Een paar jaar geleden gesteld in het programma. En toen mailde één luisteraar dat hij zijn kanarie ooit had gevonden... met een paperclip door de borst. En dat hij ervan was overtuigd dat die kanarie... op de een of andere manier harakiri had gepleegd. Ik, uh, ik, ik weet van geen voorbeeld van uh, dat dieren uh, werkelijk zelfmoord... Uh, Berry Spruit, heeft nee, u er, dat, er wel eens van gehoord? Dieren die, die zichzelf van kant maken nee. zo ongelukkig nee. worden? Nee, daar nee, nee, heb ik nooit van gehoord. En, uh, dat hele doodsconcept bij dieren, dat ze dat ze elkaar missen op het moment dat een een soortgenoot, een bekende soortgenoot, er niet meer is. Dat wil ik wel aannemen, maar dat dieren besef hebben van dat de dood hun kan overkomen. Of dat, dat... die eraan zitten komen als ze naar ja, het slachthuis dat... worden gebracht. Nou, dat is natuurlijk transport ja. en stress. En, en daar zitten heel veel dingen in die heel onaangenaam worden. Dier zijn mensen, komt hij voor het eerst buiten en wordt hij op de eerste op transport gezet. En dan hoort hij en ruikt hij ook alle alarmkreten en, en angstgeuren van soortgenoten. Dat wil niet zeggen dat hij weet, ik ga nu dood. Ik denk dat onze zorg ja. voor het dier ook niet zozeer het moment van de dood moet zijn... maar het leven wat eraan vooraf ging. Nou ja, dat, dat je dat ja. slachten een beetje netjes doet... daar gaat ook heel veel discussie over. Ja. Godsdienstvrijheid versus uh, het dierenwelzijn bij slachten. Ja, nou, ik, ik, ja. ik denk gewoon dat je dat zo netjes mogelijk moet doen... en zo kort mogelijk moet doen... en dat het op zichzelf dan geen lijden hoeft te zijn... dat het leven van een dier eindigt... Het gaat maar mij meer om het leven wat eraan vooraf ging. Wat doet u nou praktisch voor onderzoek om, om dat uh, te verbeteren? Want, want ik weet dat er onderzoek wordt gedaan naar wat sneller is. Een, een gifbadje of verstikken. Of nou, maar... ik, ik doe geen onderzoek naar hoe je dieren zo efficiënt... of zo humaan mogelijk dood kan maken. Dat uh, gebeurt we wel weer, overigens in, in, in Nederland. Uh, dan moet u bij Wageningen-Nedistad uh, zijn. Daar is een deskundige op dat terrein. Ik doe zelf... Maar dat is bedrijfsmatig eigenlijk, dus dat is een, laten we zeggen, een soort spin-off activiteit van welzijnsonderzoek. Eh, onderzoek naar hoe je geneesmiddelen het meest diervriendelijk en het meest efficiënt kan testen op proefdieren. Indien dat door de wet voorgeschreven wordt en dat wordt door de wet voorgeschreven. Dus dat gebeurt bij farmabedrijven, dus de ontwikkelaars van nieuwe geneesmiddelen voor hersenaandoeningen. Die worden vaak in een vroeg stadium getest op ratten en muizen. En ik probeer een nieuw model te introduceren... zodat je dat niet alleen beter, maar ook diervriendelijker kunt testen. Dat lijkt me ook voor het slagen van de proef handig. Want als je een ontzettend gestresste muis in een kooitje hebt... en je gaat er medicijnen op testen... Dan, dan heb je ook minder zorgvuldige resultaten. Ja, dat is een, dat, een absolute voorwaarde, inderdaad. voor ja, dat, dat uh, al je onderzoek stressvrij gebeurt, inderdaad. Ja. Dat is ook een van onze drijfveren. om te zeggen van: geen transport en niet de menselijke hand vijf minuten voor de, de proef eraan. En maar ook vooral het dier meer mogelijkheden geven om zich te gedragen zoals het zich wil gedragen. Dus beter te kijken en, en ook te luisteren naar dieren. Want wij zijn zelf natuurlijk kijkapen. maar ratten en muizen piepen ook heel veel. op een toonhoogte die. Mensen niet horen, en dat vergeten we nogal eens. Maar als je beter kijkt en beter luistert onder omstandigheden waarin het dier meer van zichzelf kan laten zien, dan zul je ook meer bijwerkingen of hoofdwerkingen van een mogelijk geneesmiddel kunnen zien. Maar hier heb je geen wetgeving voor nodig... of geen, geen protocol van dierenrechten. Ik neem aan dat dit ook gewoon in het belang van de onderzoekers is... en dat die ja, daar dus ook wel het, uh, voor te afreden zijn. Uh, nee, daar krijg je ook veel morele bijval voor. Alleen wil natuurlijk het feit dat ook... Uh, de farmaceutische industrie zijn ook grote organisaties. Het is bijna... Net een overheid af en toe met veel bureaucratie. Maar die zijn ook door regelgeving en vaste procedures gehouden. om de dingen op een bepaalde manier te doen. Die kunnen. dus net een de mammoet denken. die kunnen niet in één dag zeggen. ja, je hebt wel gelijk, we gooien het roer om. Want alle bestaande geneesmiddelen. zijn op een andere manier gevalideerd. zoals dat dan heet. En, en niet op de diervriendelijke, etologische manier. van Berry Spruit. Dus dan zeggen ze. ja, je hebt misschien wel gelijk. maar euh, dan moeten we helemaal opnieuw beginnen. Dus daar zit ook een traagheidsfactor in. Maar. En het, het gekke met, met proefdieren is natuurlijk ook dat we, dat we het bij muizen en ratten niet zo ontzettend erg vinden. Maar bij sommige dieren vinden we het vreselijk dat er proeven op, op gebeuren. Apen bijvoorbeeld, die lijken ook heel erg op ons. Maar zo is het ook zo dat, dat bijvoorbeeld in, in China uh, worden katten gegeten. En dat, dat vinden we dan heel erg omdat we ze hier aaien. Dus ook hierin sluipt u een soort dubbelheid ten aanzien van de ja. dieren. Maar het is nog veel erger. Je ziet veel uh, onderzoeksfaciliteiten van uh, R&D-afdelingen uit de industrie verhuizen naar Azië alleen al vanwege de regelgeving. Want je zegt van we vinden het hier niet zo erg dat we proefdieronderzoek hebben, maar er is een behoorlijk strakke regelgeving in, uh, laten we maar zeggen, Noordwest-Europa en, uh, en de Verenigde Staten. En die wetgeving is op zichzelf niet zo erg, maar de bureaucratie eromheen is soms uh, wel eens wat uh, hinderlijk om voortgang te maken. En meneer Koolhaas, waar bent u mee bezig? Wat, wat doet u nou in praktijk uh, voor onderzoek om het, het lot van de beestjes te verbeteren? Nou, wij, wij doen niet uh, rechtstreeks uh, welzijnsonderzoek. Uh, waar wij naar kijken met name is uh, sociaal gedrag en, en sociale stress. Kijk, dieren leven, zijn sociaal levende wezens. En die leven dus in groepen. En zo'n zo groep... Um, uh, dat, dat is een heel natuurlijk geheel. Maar dat is niet vrij van sociale stress. En je hebt dus dat... Um, er zijn bepaalde dieren die ook in zo'n natuurlijke sociale groep... lijden aan allerlei vormen van, van stressgerelateerde ziektes. Tegelijkertijd... Um, is die groep ook nodig... om voor het welzijn en de gezondheid van de dieren. Dus dat is die, die twee, maar, twee kanten van de ideeën. Daar zegt u eigenlijk. eigenlijk dat bepaalde dieren ook lijden... ook al was er helemaal, zaten ze helemaal niet in een stal... en was er niet een mens die er uiteindelijk oh, koteletten ja. van oh, wilde ja. maken. Ja hoor. In, is, geluk in, in, dan, is geluk dan uiteindelijk bij dieren... en daarom waarschijnlijk ook bij mensen gewoon aangeboren? Nee, het is niet aangeboren. Het, het, het geluk dat, um, uh, dat, dat zit... Alle dieren kunnen gelukkig zijn. Maar het hangt van de omgeving en de omstandigheden af of ze dat ook werkelijk zijn. Um, kijk, een, een, een dominant die, um, die werkelijk zijn dominantiepositie heeft, die zal uh, daar uitstekend bij, uh, wel bij varen. Als die um, uh, moeite heeft om zijn dominantiepositie te handhaven, dan alle kansen dat hij aan hoge bloeddruk leidt. En um, dan zal ze wel zijn wat, wat aangedaan zijn. Als die afgezet wordt, dan uh, wordt hij de sociale outcast. En als hij niet, uh, er, is er niks aan doet, dan gaat hij gewoon dood. Maar, ja, en dat is dus uh, extreem dit zijn? zijn. Want dit lijkt me dus uh, ingewikkeld om in, in praktijk te brengen voor, voor veehouders. Want dan moet, je, dan moet je dus echt met elk beest rekening gaan houden individueel. En, en ja, bijvoorbeeld een kippenhouder die, die heeft elke maand nieuwe kippen. Nou, voor, voor kippen is dat uh, de manier waarop dat gehouden wordt in tienduizenden, dat, dat gaat natuurlijk nooit goed. Maar voor varkens en, en ook met koeien um, kun je natuurlijk wel degelijk kijken naar de individuele geaardheid van de dieren en, en de manier waarop je een groep samenstelt. En daar zijn, dacht ik nu, ook wettelijke regels voor dat je uh, niet meer uh, willekeurig zeg maar, groepen mag samenstellen, bijvoorbeeld op basis van gewicht. Want dan weet je dat dat niet goed gaat en dat daar allerlei dominantiegevechten zullen gaan ontstaan. Ja, Berry dus, Spruitje uh, zou ook kunnen doorfokken op dat soort eigenschappen... want die beesten zijn toch al zo en zo doorgefokt op allerlei eigenschappen. Nou, ik, de, de laatste tijd is er dus wel een, een, een tendens om te gaan fokken... Op, op bredere, ook sociale eigenschappen van dieren... en niet alleen, zeg maar, vleeskwaliteit of de snelheid van groei of iets dergelijks. Niet eenzijdige criteria, maar een veel breder uh, fokcriteria... dat je wat stabielere um, dat... dieren en ook wat stabielere sociale groepen krijgt. En dat zou het gelukken... En dan al is het welzijn al heel gewonnen. Jaap Koolhaas, hoogleraar gedragsfysiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Berry Spruit, hoogleraar etologie en welzijn aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank allebei. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website www.labyrinth.nl. Op televisie is Labyrinth woensdag weer te zien vanaf tien voor negen op Nederland 2. En dan gaat het over de kunst van het liegen. En volgende week zondag zijn wij hier weer te horen op deze zender. Zelfde tijd, zelfde plaats. Nu op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren wens u nog een hele mooie avond.